Met een vliegtuig bekijkt de kustwacht of er olie is gelekt. Het wasgelopen vrachtschip vaart onder de Filipijnse vlag. Het weer, opladingen en buien met kans op hagel en onweer. Vanmiddag vooral in het noorden hier en daar zon. Temperatuur 5 graden in het oosten en een graad of 8 aan de westkust. Morgen en ook zondag blijft het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.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 Antwoord. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In de Randstad staat er file op de A9 ook maar richting Amstelveen bij het knopende Raasdorp 4 kilometer. A20 hoek van Holland richting Gouda bij Vlaardingen-West 4. A27 Almere-Utrecht tussen knopende Eemnes in Beeldhoven breiden over 6 kilometer. En op de A28 Zwolle-Utrecht bij Amersfoort 3 kilometer.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 Vandaag horen we The Airman of Note met een bekende compositie van Charlie Parker, The Yardbird Suite, met tot als solist op de oud Andy Exeret.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 ran around people always told me because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 Het is er niet uit te krijgen. Blijf maar terugkomen, die man. Maar ja, slechter om terug te komen. Maar goed, vanmiddag, wie is Ja, de oorspronkelijke Lydia van Dam. Maar poliepje, stemproblemen. Modeverschijnsel, hè? Ja, als je als zanger tegenwoordig niet minimaal één poliepje hebt gehad, ga je niet meer meedoen. Nee, je moet er echt één gehad hebben. Want anders gaat niemand je meer serieus nemen als zanger of zangeres. Maar goed, dan is het er maar vanaf. En... Uh, voor ons was het wat vervelend, want ze zouden oorspronkelijk uh, de 8 komen, 8 uh, uh, januari. Uh, toen kon ze niet, dus het is dus de 15e geworden. Ja, nu zijn wij er wel, maar is zij er niet. En uh, wat nog vervel veel vervelender was, het blijkt dat er vorige week uh, zondag uh, mensen bij de krocht hebben gestaan in de vaste veronderstelling dat... Uh,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 With his teeth dear, scarlet billows start to spread. Fancy gloves though, has McHeath dear, so there's not a trace of red. On the sidewalk, Sunday morning, lies a buddy who's in life.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 de Italiaanse. Mm -hmm. Speelt ook piano. Dus Johan is niet. Nee. Hebben wij allemaal een leuke dag. Nee, ja. Ja, ja hij hoort het toch niet. En trouwens, ik vertel het nog wel even tegen hem. Hey, okay. dat, hij, dat, hij, dat hij een dagje rust heeft. Ja, uh, lekker met Miyuki uh, leuke dingen doen. Ja. Hey. strandwandelen. Uh, maar hebben wij een fantastische Italiaanse pianist en zangeres. Waarvan de kenners zeggen van... ...een de, de, de, de, beetje de, de Italiaanse onechte zuster van Diana Kroll. Okay. Nou, vind ik dat daar wel de lat een beetje hoog mee wordt gelegd. Maar, we, we, de, de, de, ik kijk er naar uit. Maar op 4 maart komt Lilian Fiera...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 weer even het bruggetje terug naar uh, Brian Setzer met Sing Sing Sing, Gene Krupa, ik uh, goed? En, en dit hoort toch in iedere platenkast thuis. Ik denk ook dat dit er nog heel veel uh, licht maar weinig gedraaid wordt. Ja, maar het is toch uh, zonde. Ja. Uh, heerlijke muziek, uh, fantastische klarinetist die overigens niet alleen dit heeft gedaan maar ook hele mooie klassieke muziek heeft gemaakt. Dat weet ik, ja. diverse uh, uh, clarinetconcert heeft hij opgenomen. ja. Ja, niet, niet zomaar een, een jazzmuzikant. Nee, nee. Ja, een man met een visie. Shaw heeft ja. vanwege uh, Benny Goodman ooit zijn carrière afgebroken. Hij zei, ik haal dat niveau nooit. Nee. Hij had geen gelijk. Nee. Want hij speelde eigenlijk beter. Ja, ja. Maar hij vond van niet. Ik, ik denk dat er ook best een aantal mensen zijn die een voorbeeld aan Shaw kunnen nemen. Ja. Zo van, jongens, stoppen mee. Zelf kennen ze. ons niet langer lastig. <laughs>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 Nick Cresco met een trompet solo van Ado Broodboom. Ja, ja. te swingen de jaren 50 superstar Lionel Hoorn. met I wish I was back in my baby's arms Hans. Nou we horen natuurlijk niet zo ontzettend veel uh, B3 hemeltorget. Nee dat horen we niet veel. Nee Dan hebben we hebben dat voor de voor, voor de voor de pauze voor de break, ja. voor de break hebben we dat gedaan.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 No, Yes. Deze keer niet van uh, Art Blakey. Maar dat was wel heel duidelijk te horen. Waren wat meer ik, mensen bij, ja. Iets meer, ja. iets meer, iets meer. Maar toch van een, uh, van een hele mooie, uh, ook zo'n klassieker die ook gewoon in iedere jazz platenkast hoort. The Bird of the Band uit 1959 van uh, Quincy Jones. Mm -hmm. Daar, uh, die, uh, ja, die hoor je wel te hebben. Maar, en daar staat hij op met nog een heleboel andere prachtige, prachtige wijsjes.